10 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Minister Spies wil dat ambtenaren minder werkbezoeken brengen aan Caribisch Nederland, zegt ze naar klachten van eilandbestuurders. Die zeggen dat ze de afgelopen tijd zijn overspoeld door Nederlandse ambtenaren. De afgelopen drie jaar hebben alleen al de ministeries van Middellandse Zaken en Koningsrijksrelaties en Veiligheid en Justitie 600 keer een bezoek aan de Antillen gebracht, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het heeft bij elkaar 2 miljoen euro gekost. Twee jaar geleden werden Saba en Bonaire als bijzondere gemeenten bij Nederland gevoegd, waardoor veel wetten en regels moesten worden aangepast. Wat de ambtenaren er precies hebben gedaan is onduidelijk. De verslagen van de werkbezoeken zijn onvindbaar of zijn nooit geschreven. De Amerikaanse Fox News zegt dat het de identiteit heeft achterhaald van de commando... die betrokken was bij het doden van Osama Bin Laden en daar een boek over schreef... Volgens Fox News is het boek geschreven door Matt Bissonette... een 36-jarige oud-commando uit Alaska. Volgens de uitgever was hij een van de eersten... die vorig jaar het pand in Pakistan binnendrongen. Hij zou er ook bij zijn geweest toen Bin Laden werd doodgeschoten. Andere commando's zijn woedend... omdat de oud-commando de geheimhoudingsplicht schendt... en daardoor toekomstige missies in gevaar zou brengen. Het boek wordt uitgebracht op 11 september. Feyenoord heeft de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League gelijk gespeeld. In de Kuip stond Sparta-Praag lang met 2-0 voor... maar de Rotterdammers scoorden in de 60 60ste minuut en in blessuretijd. Twente, Heerenveen en AZ verloren alle drie. Twente gingen in Turkije met 3-1 onderuit tegen Bursaspor. De Vriezen verloren in Noorwegen met 2-0 van Molde FK. In Moskou verloor AZ met 1-0 van het Russische Anzi van Gus Volgende week zijn de returns in de laatste voorronde van de Europa League. Het weer. Opklaringen en droog. Vannacht steeds meer bewolking en kans op een bui. Morgen minder zonnig, meer buien en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Hier staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen ook maar in beide richtingen. Twee kilometer tussen Baddoverdorp en Raasdorp. En op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Afrit Oosterbeek. Twee kilometer. De Jong op Jansen, Mooie bal hoor. Wat een bal zeg. Oh, wat een heel mooi balletje. Dit is een hele mooie. Een heel mooi balletje hoor. Yoshida. mooie bal! Ja, mooie bal. Nu gratis bij een Eredivisie Live abonnement. Ga naar eredivisielive.nl of bel 09090101. 10 cent per minuut. En je hebt hem. Die splinternieuwe mooie Eredivisie bal. Zou Plato deelnemen aan de Griekse demonstraties? Begrijp de wereld van nu. Lees De Grote Filosofen. Exclusief bij Trouw, unieke filosofie -collectie. Koop zaterdag 1 september trouw en ontvang gratis boek 1 Nietzsche. Niet al te beste avond in de Europa League voor de Nederlandse clubs. Drie maal verlies, één gelijkspel, zomaar één reacties. En de tweede helft van Zeta tegen PSV. staat er halverwege 0-1. En we hebben uitgebreid aandacht voor de Diamond League in Lausanne... met een mooie prestatie daarvoor, Chirandi Martina. Hunted down I came upon...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 As I suspend my breath red -but tree Shelter me, shelter me Redbud tree Shelter me, shelter me As to my only one My lovely protector Redbud tree Shelter me, shelter me Redbud tree, shelter me, shelter me Redbud tree Shelter me, shelter me Red but Tree, shelter me, shelter me, Mark Noffler, zijn eerste single van het album: Privateering en Red Butt Tree. We gaan even naar Andy Houtkamp, tweede helft: inmiddels begonnen van FC Zeta tegen PSV. 2-0, of 2-0, tweede minuut. In de Ik wil dat zeggen, nee, nee, dan heb je <laughs> ah. wat gemist. We hebben wel 36 keer de herhaling van het enige doelpunt tot nu toe gezien. En Zeta komt nu zelfs in het strafschopgebied van PSV. PSV, dat dus veel beter is. Maar dat moet ook gezegd worden. Zeta verdedigt de 1-0 achterstand goed. Laat het niet oplopen in ieder geval. En nu een overtredingje op Marcelo. En benieuwd of toch in de tweede helft die verwachte telraam die ik heb meegenomen nog gebruikt kan worden voor PSV. Het is zoals gezegd geen sterke ploeg. In tegendeel FK Zeta uit Montenegro. Maar PSV. Ja, vind het eigenlijk allemaal wel best zo. Uh, loopt rustig te voetballen. Het is warm daar in uh, Montenegro met 34 graden. En uh, het zou voor PSV natuurlijk ook wel prettig zijn. Als je met 3-4-0 voor nog wat spelers wat rust kunt geven in de rest van de, de wedstrijd. Om uh, met het oog op aanstaande zondag de wedstrijd tegen Refse Groningen uh, wat rust uh, te geven. Maar we zitten vroeg in de competitie. Dus wat speelminuten kan natuurlijk ook geen kwaad. Uh, Lens verliest de bal aan de man met het uh, mooie uh, mooie. Tulbonton, omdat hij een hoofdrond heeft gehad in de eerste helft. Ivan Nokovic, maar die loopt de bal over de zijlijn. En dus kan PSV weer in de aanval gaan. Alhoewel, in de aanval, de bal wordt teruggespeeld op Titon door de Rijk. Titon de bal naar de linkerkant. ...naar Marcelo, die gaat eens lopen met de bal op een knollenveld. Mario Been zou zeggen, dan laat je nog niet eens een koe uh, op grazen. ...want dan breekt hij zijn benenpoten in dit geval. Uh, zo slecht uh, ligt het veld erbij en dat terwijl de competitie net begonnen is in uh, Montenegro. Het is niet de thuishaven van uh, deze club, maar er wordt wel regelmatig op gevoetbald. Maar als ik kijk naar dat veld, en, uh, dan zie ik toch heel veel gaten en is het... Uh, moeizaam voetballen. Dat doet PSV ook. In een rustig tempo gaat de bal weer in de aanval via Marcelo. Marcelo in de middencirkel houdt in, geeft hem aan. Strootman en Strootman zoekt dan en kijkt. 22 jaar nog maar. Kevin Strootman al aan zijn 50ste officiële wedstrijd bezig met PSV. Het is en blijft een groot talent. En eh, daar kunnen we nog veel meer van gaan verwachten. Strootman heeft de bal weer. Speelt hem naar de linkerkant. Krijgt hem terug. En ja, zo blijft PSV wel in balbezit. Maar gaat de bal weer helemaal terug naar Timothy de Rijk. Kijk of die een opening kan vinden. Want die zoekt met een lange bal naar Mertens. Mertens in het Goed aangenomen. Probeert er langs te gaan. Maar dat uh, lukt niet. En dan ook nog uh, gaat de bal over de achterlijn. Het was trouwens Ritsmaier die daar uh, opkwam, kwam. De linksback, spelend in plaats van Willems. Die de bal over de achterlijn uh, liep. En dus is het een uh, doeltrap voor de keeper van uh, uh, Zeka. En Nee, het is toch een vrij trap, omdat Ritsma een overtreding maakte. De keeper gaat de bal weer in het spel brengen. Milo Bulatovic heeft het niet echt heel druk gehad, heeft een paar uh, mogelijkheden en een hele grote kansen van P.S.V. over het doel zien verdwijnen, onder andere van Toyvonne en van Van Bobbel. Nu bal weer richting Martafsk. Ik heb het in de eerste helft al gezegd, helemaal niets nog van gezien. Uh, de ja toch grote hoop in de spits bij P.S.V. Maar aangezien Lens regelmatig nu in de spits opduikt als centrale. Als hij rechts buiten speelt, zal het voor Matafs ook na deze wedstrijd moeilijk worden om een basisplaats te krijgen bij advocaat. Balbezit voor Nokovic. De man met tulband. Wordt niet aangepakt. Speelt de bal dan naar de linkerkant. Maar niet echt lekker kan Hutchinson ertussen zitten. En via Stroopman gaat de bal naar de Rijk. En de Rijk terug naar Titon. En zo is het spelletje van PSV al duidelijk. Alhoewel er nu slecht uitverdedigd wordt. En de Rijk de bal kwijtraakt maar in tweede instantie weer heroverd. Kan via Strootman de bal naar Mertens gaan. Mertens in de middencirkel. Bal naar de rechterkant. Naar Lens. Lens kijkt naar Matas. Speelt de bal helemaal over de hele naar Ritsmeijer. Maar Ritsmeijer kan de bal niet onder controle krijgen. Bal rolt over de zijlijn van Stojvonen die de bal uh, niet onder controle kreeg. Bal over de zijlijn, advocaat, ontevreden. PSV leidt wel. Na zes minuten in de tweede helft met 1-0 tegen FK Zeta uit Montenegro. Er zijn vanavond heel veel wedstrijden in de playoffs van de Europa League. Even een paar uitslagen. Newcastle United, de ploeg van Tim Krul en Vernon Anitra... kwam niet verder dan 1-1 in Griekenland tegen Atromitos. Letja Warschau tegen Rosenborg werd 1-1. En uh, Racing Genk, de ploeg van Mario Been. Verloor in Zwitserland met 2-1 van Luzern. Meer uitslagen kunt u vinden op NOS Teletext, pagina 816. Looking from the page of a magazine, she makes me feel like I could be a tower. Big stars. KT Tunstall uit 2006 en suddenly I see. We gaan weer eens even naar Andy Houtkamp, FC Zeta, PSV. Een mooie aanval van PSV net gezien met uh, Matafs die zich goed vrij loopt. Eindelijk, hij uh, in actie, uh, kapt zichzelf goed vrij tussen de benen door van zijn tegenstander. en stuit dan op de keeper, Bulatovic, die er goed uitkwam. Hoekschop die daarop volgt. Zo, weer een goede redding. En weer was het Matafs die uh, de bal... Binnen tikte. Ik denk niet dat deze keeper het nu heeft geweten. Maar hij lag goed in de weg in ieder geval. En Matas nu twee keer eindelijk aanwezig in deze wedstrijd. En betekent dat PSV toch probeert om die voorsprong uit te breiden. 1-0 e de voorsprong voor PSV. Dat was een goede hoekschop van Dries Mertens. En Matas die zijn voetje er tegenaan zette. En de keeper die dus in de weg lag. En zo blijft het 1-0. E Wel PSV weer in balbezit van Bommel. Wordt even aange. Tikt en vastgehouden, krijgt de vrije trap mee. Het Strootman uh, klaagt een beetje bij de scheidsrechter... wat er allemaal aan de hand is. Want uh, het is eigenlijk ook, zie je aan de overtredingen van uh, Zeta... dat het ook een beetje onkunde is. Je ziet af en toe uh, hele vreemde overtredingen. En, en, en, een duw en een gooi. Uh, waarbij je gewoon ziet dat de ploeg uh, zeg maar middenmoot uh, Jupiter Jupiler League. En daar wil ik niets tekort doen aan de Jupiler League of aan Zeta. Maar ze kunnen gewoon niet beter. Nu uh, wel een vrije trap voor de thuisvloeg. En dan kan het publiek eindelijk een beetje uh, tekeer gaan. Want uh, wie was dat? Uh, Zlatichanin. Uh, of was het Boljevic? Nee, het was uh, Boljevic. Die uh, door probeerde te lopen. En uh, een vrije trap meekrijgt. Omdat Strootman even aan hem hing. De bal ligt wel halverwege de helft van PSV. en gaat uh, genomen worden door de aanvoerder. Buzanevic. En dat is een man die wel een goede trap in het uh, rechterbeen heeft. Dat is een van de betere spelers in dit uh, team van Zeta... Dus we zitten wel in de twaalfde minuut na rust. Vrije trap dus. En het fluitje heeft geklokken. Daar komt die vrije trap richting de tweede paal. Maar ook ver voorbij de tweede paal. En dan mag Titon de bal weer in het spel gaan brengen. En is het deze aanvoerder, Bozanovic. die teleurgesteld is dat zijn bal niet aankwam. Het was de bedoeling. Het was geen slechte vrije trap. Maar de mannen die er naartoe liepen waren gewoon iets te klein om die bal de kop en werden ook goed verdedigd door onder andere Marcelo die dat uitstekend zag. 57,5 minuten gespeeld. Balbezit voor PSV. De Rijk die de bal terug speelt naar Titon. Die wordt even opgejaagd en speelt de bal dan naar Van Bommel. Van Bommel op het middenveld. Heersend naar Marcello. Terug naar Van Bommel. Wordt een beetje gejaagd nu door Zeta. Probeert wat meer richting het team van PSV te gaan. Dan moet de bal helemaal terug naar Titon. Die de bal ver uit trapt wel op het hoofd van Lens. Maar die komt de bal over de zijlijn. Nou, het lijkt erop dat Zeta zich een beetje gaat weren nu. En niet alleen maar aan het verdedigen is. Ook in aanvallend opzicht wat probeert te laten zien. En kijken of PSV met de ruimte die er dan komt, wat kan doen. Nu uh, weer bij Van Bommel. Van Bommelbal naar Hutchinson. Hutchinson over de middenlijn naar Lens. Lens gaat lopen met de bal. Lens loopt nog altijd met de bal. Goed balletje binnendoor. Bijna op Toivonen. Maar dat lukt net niet. En wordt er goed verdedigd door Zeta. Ik begin wat meer uh, respect te krijgen voor deze... Of ik begin... Ik heb altijd respect voor andere ploegen. Maar men houdt het toch uh, goed vol tegen een ploeg als PSV. PSV dat toch uh, een... een... Aardig wat grotere begroting heeft. Ook dit CETA heeft een uh, wel een geldschieter. In 96 overgenomen door uh, uh, Radojica Rajo Bozovic, een uh, zakenman die nog altijd voorzitter van de club is. En uh, heeft deze ploeg één keer kampioen zien worden. En in 2008 scheelde het heel weinig. Want toen uh, uh, eindigde deze ploeg uit Montenegro met Boutouknost uh, gelijk bovenaan. Maar moest de titel aan Boutouknost laten. omdat Boutouknost in de onderlinge resultaten het beter had gedaan. Een vrije trap weer. Voor Zeta. PSV krijgt het wat moeilijker. Terwijl de man die de overtreding onderging, Boljevic, uh, ligt uh, kroelen op het uh, veld. Heeft uh, heel veel pijn. Nou, zo erg was het allemaal niet. Maar hij ligt uh, daar wel, nadat Van Bommel eventjes uh, ingreep, ligt hij daar voor uh, lichtelijk overleden op het veld. Uh, in de rust zagen we op de Montenegrijnse televisie een interview met Mathijer Kesman. Hij is... Uh, Amper veranderd, ziet er nog uh, zeer goed uit en uh, lijkt zo te kunnen voetballen bij uh, een van deze twee ploegen. Ik uh, heb geen idee waar hij op dat, dit moment zit. Hij zat uh, bij Sint-Petersburg, uh, in ieder geval het laatste wat ik uh, van hem vernomen heb. Uh, kijken wat deze vrije trap gaat opleveren, terwijl de uh, spits nog altijd... Uh, aan de zijkant uh, geholpen wordt en een slokje water neemt... gaat de vrije trap weer genomen worden door de aanvoerder, door Boezanovic. Dan komt die bal richting het strafschopgebied. Wordt doorgekocht. en dan ook nog een overtreding gemaakt. Duwen in het strafschopgebied. Een vrije trap voor PSV. Precies een uur gevoetbald. PSV leidt nog maar met 1-0 tegen FK Zeta uit Montenegro. En ik heb het even opgezocht, en die Middenmotors, League dat paardje over Telstra, Veendam en Os een beetje. Dus, uh... Ja, dat is een ja. beetje dat niveau. Oké, okay, oké. Okay. Goed, we gaan het hebben over atletiek en niet zomaar atletiek. Want de beste atleten van de wereld kwamen in actie in Lausanne... bij de Diamond League-wedstrijd. Leon Haan heeft het allemaal bekeken. Ja, een, een geweldige deelname, deelname daar met een, een prachtveld. Laten we beginnen met de 200 meter. Met meteen een hoofdrol voor een Nederlander. Bijna hoofdrol. Ja, een bijna hoofdrol voor Chorendy Martina. Bijna, omdat Justin Bolt ook meedeed. Nou ja, dan weet je eigenlijk, Bolt wint. Die, dat deed hij ook in 1958. Een uh, prima resultaat. Maar Martina zat daar 2700ste achter. En dat is natuurlijk een respectabele achterstand ten opzichte van uh, de wereldrecordhouder. Het betekende voor Martina met die 1985 een nieuw nationaal record. Maar het belangrijkste was, het was eigenlijk een, een race... die gelijkwaardig was aan de Olympische finale. De enige die niet meedeed was Johan Bleek, want die kwam op de 100 meter in actie. Maar voor de rest deden er vijf Jamaicanen mee... Allemaal atleten die uh, onder de 20 seconden dit jaar hadden gelopen. Ouel uh, Spearman deed mee, die voor hem zat bij, in de Olympische Finale van Londen. Ja, en, en, en Martina liep geweldig. Hij had het moeten lopen bij de, Spelen in, bij de Spelen in Londen in de finale. Ja, dan was er voor hem een bronzen medaille weg. 1985 was een bronzen medaille geweest? Um, dat ik zat, moet het even uh... uit mijn hoofd doen, maar Bolt en Blake waren natuurlijk veel beter. Ja, en dat was, dat was dan goed geweest voor Brons, ja. Ja, mooie prestatie dus van Chirani Martina daar. Ja, en die 100 meter is dan natuurlijk een 1-2'tje. Dat is dan Bleek geworden dus? Het is Bleek geworden, maar goed, Bleek nam het in dit geval op tegen onder andere Tyson Gay en Ryan Bailey. Ja, Bleek had een geweldige start, uh, Gay ook. Die leek even, uh, de, de, de, op de, laat we zeggen, na 50 meter in te lopen op Bleek. Maar Bleek hield de, laat maar zeggen, de spanning, had eigenlijk een perfecte loop. Ja, en die finisht naar 9,69 en is nu samen met Tyson Gay de op één snelste alle tijden. Natuurlijk ook weer naar Bolt. Maar 9,69 is een echt een absolute toptijd. En die prestatie was beter. Was de prestatie van de hele dag in Lausanne. Overigens, wat ik me dan als leek weer bijna afvraag... waarom kiest José Bolt voor de 200 en niet voor de 100? Ja, het is een kwestie van voorkeur. Kijk, Zoals iedereen uh, weet, Bolt kan zowel de 100 als de 200. Hè? Daar, daarop domineert hij. Uh, het is dan een, een kwestie van kiezen. En uh, ja, kijk, hij wil dan eigenlijk denk ik niet tegen Bleek in actie komen. Ik bedoel, het heeft veel te maken met, uh, met marktwaarde. Uh, je loopt één afstand, twee afstanden op, uh, op zo'n op zo wedstrijd. is onmogelijk qua programma, want er zat volgens mij een half uurtje tussen. Dus dat kan sowieso niet. Dus je doet of de 200 of de 100. Nou goed, hij, hij koos gewoon voor de 200 meter. En, uh, en Bleek voor de 100. Nou ja, goed, het leverde. De, de verwachte winnaars op. Maar in dit geval was de prestatie van Johan Bleek met 969 toch wel wat beter dan die van Bolt op met de 200 meter met 1958. Ja, dan een 100 meter van de, van de vrouwen. Dat was fotofinish? Ja, fotofinish. Uh, Shelly uh, Fraser en, uh, en Carmelita Jetten. Die liepen allebei heel goed. Uh, ja, kijk, het is natuurlijk na zo'n uh, na zo Olympische Spelen is het altijd de vraag van. Uh, hoe, hoe scherp is een atleet nog? En je zag aan Fraser, ze had een goede start... maar ze was toch wat vermoeid. Op het laatste stuk gaf ze toe. Daardoor kwam Jetter weer dichterbij. En uiteindelijk was het een fotofinish. liepen bij liepen beide 10.86. En Jetter kreeg nu de winst toegewezen. En uh, dat waren, daarmee waren de rollen omgedraaid... ten opzichte van de Spelen. Trendy Martina, net even besproken dus, op die 200 meter. Uh, discuswerper Erik Cadet, uh, die uiteindelijk zesde werd. Is dat een prestatie die je wezen mag in dit veld? Ja, omdat het ook een sterk veld was. Um, hij wierp de discus naar 63 meter 83. De winnaar was Gert Kanter. Met 65 meter 79. Um, hij zit dan twee meter achter Kanter. De oud-Olympisch kampioen. Uh, ja, dat is, dat is een goede, prestatie. Is een goede nou, prestatie. Nog andere Olympische onderdelen die wij even moeten bespreken? Nou... De, de 800 meter vrouwen was tactisch gezien een hele mooie race. Uh, Pamela Jelimo, de oud-Olympisch kampioen, die wist het uh, bij de Spelen in Londen net niet waar te maken. Die had eigenlijk moeite op de laatste 100 meter. Werd uiteindelijk vierde. Toen won Rusin Maria Savinova. Nou, het leek nu bijna uh, een kopie van die race. Maar uh, Jelimo die had een soort, uh, die had, ja, die plaatste op 150 meter voor, niet, voor de finish... in één keer een aanval en kreeg drie, vier meter. En Savinova kwam er niet bij. Dus zij won. En uh, ja, dat was... Dat was tactisch gezien was dat een hele mooie zet. En het was, uh, het was een mooie overwinning voor de Keniaanse uh, ten opzichte van de Russin. En het hoogspringen? Hoogspringen was van bijzonder hoog niveau. Daarbij won uh, atleet uit Qatar. Barci met 2,39 meter. Voor de Olympisch kampioen. Oekhoff met 2,37 meter. En de Brit Grabars ook met 2,37 meter. Hoe komt het trouwens dat Lausanne zo'n fantastisch deelnemersveld heeft? Leeft de atletiek daar? Zitten er grote sponsoren? Ja, er zit, zitten vooral grote sponsoren. Het is altijd een van de sterkste wedstrijden. Uh, Zurich en Brussel zijn traditioneel nog wat beter. Daar zit nog meer geld. Nou, Die wedstrijden dat zijn de laatste twee in de Diamond League serie. Uh, aanstaande zondag is dan. Nog uh, Birmingham. Uh, maar ja, Lausanne, dat is een, het is, het is een goede baan. Het is een harde baan uh, doordat er uh, een hele uh, dunne uh, kunststoflaag zit op knetterhard beton. Dat maakt voor de sprint ideaal. Verle vergelijkbaar met de baan van uh, de Olympische Spelen in Londen. Dat zorgt eigenlijk bij goede weersomstandigheden bijna altijd goe voor goede prestaties. Ja, en als je dan als organisatie veel geld hebt en bereid bent om de toppers te halen, ja, dan, uh, dan, dan krijg je mooi atletiek. Een mooie 100 en een mooie 200 meter. En wat Nederland betreft, een mooie prestatie van Giovanni Martina. Nederlands record in 1985. Leon Haan, dankjewel. Ja, graag. Gaan wij we weer even terug naar Andy Haaltkamp. Want uh, zet daar tegen PSV. Die duurt maar, duurt maar. aan PSV weet er maar niet meer bij te scoren, Andy. Nee, is ook natuurlijk niet echt nodig in de uitwedstrijd. Maar toch had het wel gemogen. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter doet. Want buiten. Het gezichtsveld van de scheidsrechter werd Dries Mertens in het gezicht geraakt. Bij het langslopen bij een verdediger. Terwijl de bal 40 meter aan de andere kant was. De grensrechter moet dat hebben gezien. Dries Mertens ligt nog op de grond. En wordt nu opgelapt. Maar hij kreeg duidelijk een tikkie van de rechtsbek van Zeta in het gezicht. En ik ben heel benieuwd of de grensrechter aangegeven heeft dat er wat gebeurde. Nu wordt er overlegd met de scheidsrechter... ...is het uh, onduidelijk wat er gebeurt terwijl het management van PSV uh, even in beeld werd uh, gebracht. en zegt uh, Van Bommel, ja, uh, doen we niets uh, scheids? Nee, de scheids had te Ik heb het niet gezien en mijn er ook niet. Dus we gaan gewoon verder. De bal is over de zijlijn gegaan. Gespeeld door PSV, door Lens. Die overigens opvallend genoeg net enorm op z'n donder kreeg van uh, Van Bommel, de aanvoerder. Want Van Bommel vindt dat Lens veel te weinig doet. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want uh, Lens uh, speelt niet echt uh, heel scherp. Nou, de inworp is genomen en wordt teruggegeven door Zeta aan uh, PSV. En dan kan PSV weer de aanval gaan opzetten. 67 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Driekwart wedstrijd dus. PSV uh, 80, uh, 90 procent balbezit. En Van Bommel... Uh, Zegt van, ja, wat is er nu aan de hand? De bal gaat over de zijlijn. Er wordt allemaal vreemd Oh, de bal is uh, lek. Ja, dat kan ook gebeuren. Een lekke bal. Ernst Faber heeft hem al uh, in de tas gestopt. En Van Bommel zegt, hij wil wel wat drinken. Want het is natuurlijk erg warm in uh, Port En dus mag uh, er even gedronken worden aan de zijlijn uh, door Van Bommel. De rest ook. Ja hoor, iedereen gaat nu naar de zijkant voor een, uh, even een drankpauze. Die ingelast wordt zoals dat ook in de eerste helft gebeurt. Dus twee minuten even pauze in Podgorica. Bij een 1-0 voorsprong nog altijd voor PSV tegen FK Zeta. van Ilse de Lange. Eerder vanavond speelde Feyenoord met 2-2 gelijk tegen Sparta-Praag. Feyenoord stond halverwege op een 2-0 achterstand... door twee doelpunten van Katlec. Maar na de rust 1-2 Nelom en 2-2 Achabar in blessuretijd. Toch nog 2-2. Na afloop sprak collega Roland van der Geer met een van de middenvelders van Feyenoord, Jordi Klaasie. Ja, Jordi, ik denk dat de opluchting het juiste woord is... voor je gemoedstoestand nu. Ja, ik denk het wel. Als Je ziet natuurlijk uh, eigenlijk hoe we de eerste helft spelen. Ja, ik weet ook niet wat ons, uh, wat ons gebeurde, maar we waren echt slecht. Ja, en dan kom je eigenlijk uh, door de twee momenten eigenlijk, uh, kom je uh, 2-0 achter. Ja, dan weet je dat je moet gaan komen natuurlijk. Uh, vooral hier thuis. En, uh, uh, gelukkig hebben we de tweede helft uh, hebben we het omgebogen nog naar, naar een 2-2. Dus uh, de tweede helft ben ik wel, uh, wel trots op het team. Ja. Vond je het in de eerste helft compleet slecht? Er waren ook wel fases <tus> waarin jullie eigenlijk nog wel het een en ander creëerden. Ja, klopt, maar we hadden veel te veel balverlies. Uh, ja, we durfden eigenlijk niet te voetballen. Ik weet ook niet. Uh, ja, helft. Ik vond het in ieder geval van mijn eigen kant. Ik speelde eerst zelf ook uh, echt slecht. Ik heb geen balverlies. En, uh, ja, ik weet ook niet wat eerste helft was. Maar daarom wat ik al zei, gelukkig, tweede helft. Uh, ja, ze hebben veerkant veerkracht getoond en uh, zijn van een 2-0 naar een 2-2 uh, gekomen. Ja, maar ze wilden eigenlijk jou het voetbal onmogelijk maken. Had ik het idee met jou de angel uit het hoofd te halen. Ja, zo leek het wel. Als ik, als ik de bal kreeg, denk ik steeds uh, twee, drie man om me heen. En, uh, ja, dat zijn momenten die ik, uh, die ik voor mezelf uh, zou moeten gaan herkennen. En, uh, ja, dan zou ik dus nog sneller moeten gaan handelen als, uh, als ze eerder druk op mij willen zetten. Dus uh, ja, dat is gewoon iets, uh, iets voor mezelf om, uh, om nog te verbeteren. er komt die tweede helft waarin jullie uh, ja, alles of niets, het, het moet hè. Uh, ja. Ja, en dan scoren er twee mensen die eigenlijk bijna nooit scoren, Allereerst Nederland. Ja, klopt. Uh, goed één-tweetje met mij. En als dus zo goed die bal, uh, geloof ik, ging... Uh, Volgens mij ging je van links naar rechts. Het uh, is ja, natuurlijk uh, fantastisch als je op twee komt en dan zie je eigenlijk ja, hoeveel, hoeveel veerkracht we kunnen tonen als team zijn en met het publiek erachter. En, uh, ja, ik ben blij dat uh, Anders in de laatste minuut nog, uh, nog die bal uh, prachtig erin schiet. Ja, prachtig. Een artiest in de 93e minuutje moet het maar durven achter je standbeen langs. Ja, klopt. Hij kwam zijn rechterbeen. En, uh, ja, ik, uh, ik schoot eigenlijk boor. Ik kwam Lex, die kwam me goed voor. En, uh, ja, Anders doet het gewoon, uh, gewoon geweldig. En, uh, is met zijn invalbeurt en zijn doelpunt uh, is die heel erg belangrijk voor ons geweest. Waardoor we nu wel een uh, ja, iets betere uitgangspositie hebben. Ja, die uitgangspositie. Want je hebt een indruk nu van het elftal, Je weet dat je daar moet gaan voetballen. Wat is het gevoel? Ja, gewoon een goed gevoel denk ik. Uh, als je ziet hoe we het tweede af hebben gespeeld. Zo moeten wij die lijn gewoon gaan doortrekken. En, uh... Niet, niet dat we zo'n eerste helft zo slecht spelen en de tweede helft zo goed spelen. Dat, dat kan niet. We moeten gewoon, uh, ja, daar zullen we als team aan moeten werken. Dat we gewoon uh, ja, een hele wedstrijd uh, proberen en moeten te gaan domineren. En, uh, ja, zoals de tweede helft, zo moet het altijd. Jordi Klaas hier, naar de 2-2 van Feyenoord tegen Sparta-Praag. Het zal toch niet en niet dat er gescoord wordt ja. Het zal toch niet, hè? En een mooi ook. Ik kan niet anders zeggen. Prachtig doelpunt van PSV. Lens. Naar van Bommel en Van Bommel met een heerlijk paasje binnendoor op Matafs... ...die het heel mooi afmaakte, buitenkant voet, een wippertje over de keeper heen... ...en zo leidt PSV met 2-0 tegen FK eh, Zeta en eh, dat na nou, 75 minuten spelen... ...dus dat is goed, er liggen wel twee spelers geblesseerd nu op de grond... ...en wie zijn dat? Eh, nou, de man van Zeta heb ik echt geen idee van... ...en ik kan ook nog niet zien wie het eh, van PSV is... En, eh, een botsing. Ik denk dat het de Rijk is. Nee, het is niet de Rijk. Het is Ritsmaier die geblesseerd raakt bij een actie, ja, een beetje ongelukkige actie... waarbij hij op zijn enkel wordt geraakt, de Oostenrijker. Vorig jaar één wedstrijd gespeeld voor PSV. De man aan de andere kant was de spits, Zarko Kordac. Die heeft ook nog wat pijn. Nog even terugkomen door Kesman... die in het stadion aanwezig is. Laatste club gemeld is Bate Borisov. Bij uh, Matthea Kesman en uh, niet Zinnit in Petersburg. Voor zeven in de war met Lazovic. In ieder geval is uh, Kesman dus aanwezig hier bij de wedstrijd. En zag dat uh, Matavs eindelijk in de tweede helft een beetje los is gekomen. We zagen hem al een paar aardige acties hebben. En uh, scoorde dus de 2-0. Nu de blessurebehandeling. Kees van der Linden erbij heeft Ritsmeijer weer opgelapt. Opvallend dat de PSV nog niet gewisseld heeft in deze wedstrijd. 76 minuten gespeeld, je zou zeggen. Het is warm, het is benauwd. Geef nog wat spelers rust. Misschien dat dat tweede doelpunt van Betafs daarvoor gezorgd kan hebben. Aan de zijkant wordt Ritsmeijer opgelapt. De bal wordt over de achterlijn gegooid uit een inworp... omdat PSV de bal over de zijlijn had gespeeld. En de bal wordt dus teruggegeven door Dossiak... En uh, kan PSV weer in de aanval gaan met Titon. Kijk ik, is Ritsmaier terug? Ja, die is terug. Hij loopt nog wat moeilijk. En ook uh, de, man, de andere man bij dat uh, botsiekje betrokken, Kordatsch is weer terug in het veld. Dus 11 tegen 11 met balbezit voor PSV. Kijken wat uh, Timothy de Rijk voor aardig in huis heeft uh, qua plannen. Nou, goede paas naar buiten. Naar de opkomende Hutchinson. Hutchinson uh, hakje naar Lens. Lens kijkt. Maar waar loopt iedereen? De meest opvallende spelers bij PSV zijn uh, Van Bommel... En uh, nu Toyfone, Toyfone bal breed en daar is 3-0. En daar is uh, een mooie goal van de andere man die een uitstekende wedstrijd speelt. Dat is namelijk Strootman die scoort in zijn vijftigste wedstrijd, de 0-3. En zo gaat het toch nog hard voor PSV. Want uh, even kijken, twee minuten na de 0-2 is het 0-3. Weer een mooie aanval, tikken in het strafschopgebied. Toyfone zet hem zelf op, krijgt hem uh, goed uh, terug gaat de bal richting Strootman, die een echt hele goede wedstrijd speelt uh, tot nu toe. En de bal mooi langs de keeper tikt in het uh, verder verlaten doel. En zo leidt PSV. Nou, ook goed werk van Matafs overigens, die de bal terug gaf aan Toyvonen. leidt PSV met 3-0. En mag één ding duidelijk zijn, dat de volgende ronde wel bereikt is. Oh MUZIEK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 Then we'll be waving hands, singing freely, singing standing toes, now coming easy. Mm, no more looking down, honey, can't you see? Oh, Lord, I'm getting ready to believe. We'll be waving hands, singing freely, singing standing Oh, is now coming easy, oh, no more looking down, honey, can't you see me, oh, Lord, I'm not like getting ready, oh, Lord, I'm not like getting ready, oh, Lord, I'm not like getting ready. Oh, Lord, Michael Kiwanuka, and I'm getting ready. In blessuretijd wist Feyenoord toch nog gelijk te spelen... tegen sparta Praag in de voorronde van de Europa League. Anas Achabar scoorde in de Kuip voor de 2-2 met een prachtig doelpunt. Ronald van der Geer praat erover met Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord. Ronald, ik herkende jullie helemaal niet in de eerste helft. Had jij datzelfde gevoel? Ja, absoluut, want ik vond dat we scheiterig zijn... de wedstrijd zijn begonnen en... We waren zo aangegeven om in ieder geval toch alles te doen om, om op te bouwen. Om in ons voetbal te komen. Nou, natuurlijk wisten we dat ze toch proberen vrij snel druk te zetten. Dat deden ze ook. En, en bij momenten ook heel erg goed. Maar we hebben te weinig gedaan om in de wedstrijd voetballen te groeien. Ja, als je gelijk alle ballen lang speelt en zelfs de eerste bal uitschiet. En pas na 40 minuten pas eindelijk een opbouwmoment hebt met de verdediger. Ja, dat, dat, dat, dat, dat vond ik heel slecht. En daar was ik heel boos over. Want ik... ik... Ik heb niet vaak tegen dit elftal gezegd dat ik ze scheiterig vond. Goals, heb je die inmiddels al teruggezien? Heb je daar een oordeel over? Nou, nee, nee niet, niet goed. Ja, de, de, de eerste, oké. Okay, uh, ja, die ontstaat, uh, een bal die wordt weggeschoten en die wordt, uh, komt bij hun terecht en waar de kool uitvalt. De tweede is vanuit een ingooi die dacht ik, nee, Lom nog raakt. Ja, die valt bij hun en, en dat, dat is dan te makkelijk, want er ontstond uh, direct een kool uit. Dan komt de tweede helft. Dan zijn jullie eigenlijk weer het Feyenoord zoals jij het wil zien. Nou, in ieder geval een Feyenoord met, met lef en, uh, en met vertrouwen. En dat is knap. Want het is niet makkelijk na 0-2. Want ja, dan, dan heb je weinig perspectief. Het enige perspectief wat je hebt en wat ik ook heb aangegeven... dat je in ieder geval als team... Uh, de dingen blijft doen en niet uit elkaar valt en, en probeert uh, de aansluitingstreffer te maken. En van daaruit, uh, ja, zeker met het publiek, want het was wederom fantastisch vanavond... dat je, dat je in een wedstrijd gaat groeien en dat zij het moeilijk krijgen. Ja, als je dan uiteindelijk ook nog de 2-2 maakt, dan, ja, dan is dat heel erg knap. Met spelers die eigenlijk, in nou, Nederland scoren wel helemaal nooit. En Bart doet het op een manier waarvan ik denk, nou, is dit het moment om een artiest te zijn? Ja, maar ja, dat is vaak het voetbal, hè. We hebben een aantal kansen gehad waar, waar we niet de kool uitmaakten. Inma's had wederom een keer uh, een fantastisch schot die die keeper fantastisch pakt. Ja, uh, gelukkig komen we op deze wijze bij de kools. En dat maakt niet uit, want we krijgen ze ook op een redelijke lullige manier tegen. Dus, uh, maar gelukkig met deze uitslag is er nog een wedstrijd volgende week. Ja, maar dat is mijn, mijn laatste vraag, wat is jouw gemoedstoestand richting dat, dat tweede duel? Ja, goed, als je naar uh, drie kwartier 0-2 achter staat, dan, uh, dan voel je toch een morele winnaar ten opzichte van hun. En, uh, dus, uh, en misschien wordt het zelfs makkelijker, want ja, zij liggen, hangen misschien op twee gedachten in hun thuiswedstrijd. Ze moeten toch wat doen. Ja, als het 0-1 wordt, liggen zij eruit. Dus uh, we zijn nog niet kansloos. Feyenoord 2-2, dus, PSV op volksprong. En hoe Andy 4-0. Mooie goal weer van PSV. PSV doet het uitstekend. Nu is het Lens die scoort. Die hadden we nog niet op het scoreformulier. Precies op dit moment weer een goede aanval. Nu vanaf de linkerkant. Ik dacht dat het Mertens was met de voorzet. Die ervoor zorgt dat Lens, terwijl de ploeg Zeta echt helemaal stuk wordt gespeeld. Nee, het is Matavs die dat goed deed. Bal voor Lens kan voor zijn man komen en schiet hem uitstekend. feilloos in de bovenhoek. En zet dezelfde aanval op. Vanaf eigen helft. Bal naar de linkerkant. Mooie paas. De diepte in. Komt bij Matas. Die wacht geen moment. Geeft hem terug. Lens doorgelopen. Schiet hem in de bovenhoek. 4-0. En het moet gezegd worden: PSV doet het uitstekend wat dat betreft. Het heeft wat lang geduurd. Maar drie doelpunten in de laatste. Nou, het zijn er negen minuten. Hebben ervoor gezorgd dat uh, de return volgende week in Eindhoven. Uh, in ieder geval een neuzes voor wie er naar de volgende ronde gaat. Maar misschien wel leuk wordt als PSV uh, uh, gas gaat geven en een. Uh, een hele grote voorsprong of uh, uit eindstand wil gaan neerzetten. Het publiek uh, stroomt weg uit het stadion van Podgorica gaat uh, waarschijnlijk uh... Verdriet verdrinken, alhoewel ik denk niet dat ze veel hadden verwacht van deze wedstrijd tegen PSV. Want PSV is toch een redelijke grootmacht in, Neder in, ja, in Nederland in ieder geval. Maar ook in Europa als Lens probeert nog een keer weg te gaan. We zitten in de 85ste minuut van de wedstrijd. Lukt niet dat Lens weggaat, maar de paas in de diepte van Zeta is ook niet goed. De aanvoerder die ook kapot is, Boezanovic heeft veel werk verricht. Kan de spits niet bereiken en je ziet... Dat dit uh, veredelde amateurs zijn, uh, de spelers van uh, Zeta. Want uh, ook uh, uh, lichamelijk gezien kunnen ze het niet meer bolwerken. De spelers zijn kapot. PSV zou er zo nog maar één of twee bij kunnen maken. In de resterende zes minuten plus, ik schat een minuut of vier, extra tijd. staat nu nog 4-0 voor PSV. Op. Dan is het regen en dan moet het weer koolt Jezus Christus, wat zit er in hun kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Ik speel alles graag en wie doet mij dat nacht? Nou? En net onlangs bij mama op de zolder ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta. Naartoe. En al die pilsen in plastic en in blikjes. Er is geen klasse, we zijn het leven moe. Oh nee, oh nee, niet met deze jongen. Andere gewoonten, hou ik erop nacht. Ik vul mijn dagen met kuktes, water geven. Ik vul mijn nachten met de tja tja tja. De tja, tja tja van Raymond van het Groenewoud. FC Twente verloor vanavond in Turkije met 3-1 van Boerza spoor nadat de ploeg wel op voorsprong was gekomen via Chutley. Ja, Twente gaf de wedstrijd helemaal uit handen. Volgens middenvelder Robert Schilder was er niets op de nederlaag af te dingen. Ik denk dat het een terechte uitslag is. Een beetje geluk was zelfs een, hoge, een beetje pech. Dat is een hoge uitslag geworden. Dus ja, we hebben, ja, we hebben niet terecht op meer vandaag. Ja, in het begin, eh, laat ik jullie je overlopen, krijgen de Turken veel kansen. Daarna een fase waarin je het heeft in handen neemt en ook op voorsprong komt. Ja, dan ziet het plaatje er ineens heel anders uit. En ondanks het feit dat er nog 1-1 wordt voor ons, denk ik, dit kon wel eens een mooie avond worden. Toch niet? Ja, tuurlijk, dat gevoel hebben wij ook wel in de rust, omdat we ons aardig herstellen. Maar uh, als je de kansen bekijkt in de eerste helft, mochten we ook al niet klagen met 1-1. ook al herstelden we ons goed. Ja, in de tweede helft uh, ja, is het zonde dat je eigenlijk zo'n goede uitgangspositie toch weggeeft. Ja, hoe kan dat? Ja, veel, ja, veel persoonlijke foutjes. Waardoor, waardoor we eigenlijk kansen weggaven voor onnodig balverlies. En, ja, daardoor hebben zij best veel kansen gehad. Ik denk dat het... Ja, het staat niet op zichzelf natuurlijk. Het heeft natuurlijk ook te maken met dat zij... Ja, ze zetten ons onder druk. Ja, Als we bijvoorbeeld naar de zijkanten speelden. Ja, dat is soms moeilijk. Robert Schilder in gesprek met Paul Schabbing, collega van RTV Oost. We gaan weer eens even voor de slotfase van de wedstrijd van FC Zeta... tegen PSV naar Rennie Haalkamp. 200% kansen gemist door PSV. Uh, weer goede aanval hoor. Ja, het wordt nu echt uh, overlopen geblazen. Uh, en PSV speelt uh, galleryplay zo'n beetje. Met name Matas is uh, in de tweede helft zeer in vorm gekomen. En uh, miste net wel een, een goede kans. Schoot net over, Lens vlak daarvoor... Dat dus makkelijk 6-7-0 kunnen zijn. Het is 4-0 in het voordeel van de Eindhovenaren. Doen dat goed. Keurig afgemaakt. Wachten. Geen kansen weggeven. En die Boulatovic. Ik zie nu op de schermen 8 saves gemaakt. En dan tellen we dus niet de ballen die over het doel zijn geschoten. Hij heeft het dus met name in de tweede helft heel druk gehad. De keeper zitten in de slotfase. 90 minuten zit er bijna op. Weer een wippertje. Nou, Toyfonen. Toijvonen één keer, twee keer, legt hem uh, breed. En dan is het 5-0. En mag ook Mark van Bommel zijn doelpunt meenemen. En we meteen alle uh, uitblinkers in deze wedstrijd. Uh, met Stroopman, met Toijvonen en met Van Bommel. Die erg goed hebben gespeeld. Tweede helft, Matafs sterk. En PSV 5-0. de. De uh, score is dus uh, flink opgelopen in het laatste kwartier van deze wedstrijd in het voordeel van PSV. Ook dit was weer een uh, goede goal. Maar ja, er staan vijf man. Helemaal vrij in strafschopgebied. De heren uit uh, Montenegro zijn uh, al zo'n beetje van het veld gegaan. Want uh, kapot, helemaal stuk gespeeld door PSV. 5-0, Mark van Bommel. En we hebben nog wel een paar minuten te gaan, want ook de drinkpauze... Er wordt als extra tijd meegenomen door scheidsrechter Nikolaev uit uh, Rusland. Nou, mooie overwinning. 5-0. En uh, dan zegt hij, ja, de, de aftrap is niet goed genomen. Moet nog een keertje genomen. Hij moet naar voren, heren. Dat uh, hoort in het uh, voetbal. Dat zijn uh, de regels. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Zo doen we dat tegenwoordig. Twee minuten extra tijd. Zijn al ruim ingegaan. We hebben één minuut daarvan bijna gehad. Kijken of PSV nog een keer aan kan zetten. Nou, heel makkelijk bal. Uh, veroverd door weer van Bommel. En dan is daar Toyvonne bal de diepte in. En dan kan Strootman niet scoren. Het is uh, weer een goede aanval geweest. Maar nu is het de keeper Boulatovic die ertussen zit. Strootman, uitstekende wedstrijd gespeeld. En ik denk dat dit zo'n lekkere wedstrijd voor PSV is... om uh, je ploeg een beetje op gang te krijgen. Afgelopen zaterdag uh, uitstekende overwinning op uh, Rode ESC. Nu dus 5-0. Aanstaande zondag uit naar FC Groningen... Dus geen makkie, dus zeker niet. En dan is een 5-0 overwinning. Ook al is de ploeg waar je tegen speelt, een, uh, een niet al te sterke ploeg, is toch uh, bijzonder plezierig. De laatste aanval van de wedstrijd, uh, zo'n beetje voor PSV, wordt opgezet van achteruit door Timothy de Rijk. Geen wissels gezien bij PSV, opvallend genoeg. En uh, Van Bommel mag hem nog een keer breed geven. Uh, meegereisde supporters laten zich horen. Alhoewel, ik denk niet dat dat de meegereisde supporters zijn die u op de achtergrond hoort. Want het waren er zeven in getal van PSV die de reis naar Montenegro hebben uh, ondernomen. Titon, balletje naar voren. En dan zal de scheidsrechter zo zeggen, het is mooi geweest. Want de twee minuten extra tijd zitten erop. Zeta is uh, niet echt gevaarlijk geweest in deze wedstrijd. En verliest door vijf doelpunten van PSV. Met name een hele sterke tweede helft van de Eindhovenaren verliest Zeta dus met 5-0 van PSV in eigen huis in de Europa League. Daryl Hall en John Oates, een man-eater. We gaan weer even terug naar FC Twente... dat vanavond met 3-1 verloor in Turkije van Bursaspor. spoor. De reactie van middenvelder Willem Jansen. Ah, ik denk gewoon een hele zwakke wedstrijd van ons. Veel kansen weggegeven, denk ik. Uh, slecht verdedigd en uh, ja, drie goals uh, tegen is veel te veel. Steve McLennan zei vooraf... Ja, dit wordt echt een big test. Misschien wel de ultieme test om te kijken... hoe dit FC Twente NO nou echt opstaat. Is dan de conclusie gezakt... Ja, voor vanavond wel denk ik, uh, wat ik zeg, we hebben uh, veel te weinig weggegeven. Ik denk de eerste helft door, uh, door fouten van ons uh, zelf. Ikzelf al na, na een minuut en uh, daarna nog een aantal keer. En, ja, toen was er eigenlijk weinig aan de hand. We hadden best het best onder controle en uh, maakten het, denk een goede goal. Ik denk dat we ook veel te weinig gecreëerd hebben. En, uh, ja, wat ik zeg, dat zij uh, de drie scoren, dat, uh, dat zegt genoeg, denk ik. Toch is er een fase waarin je heel gecontroleerd en gedecideerd een bal rond laat gaan. Je zucht als het ware je tegenstander in slaap. Komt na een mooie aanval, assist van jou, Charlie, scoort op 0-1. Ja, dan lijkt het er zo mooi op te staan voor jullie, heel professioneel. En toch gaat het mis. Ja, precies. Kijk, als je een uitwedstrijd 1 al voorkomt, en, uh, ja, dan, uh, dan moet je dat uh, veel professioneler uitspelen. En, uh, wat ik zeg, we hebben de tegenstander weer maar terug laten komen in de wedstrijd. En, ja, zo bijzonder is deze ploeg vind ik ook niet. Alleen, uh, natuurlijk weet je wat je vooraf al, uh, al hebt gezegd met, met het thuisplieker achter. Ja, dat, ja dat, dat is wel een veertiende man, denk ik. Alleen, uh, ja, die, die, die veel te onprofessioneel, uh, denk ik. En, uh, ja, ik, ik vind ook dat we gewoon veel te weinig gebruik hebben gemaakt van de, van de ruimtes en, uh, en veel te weinig kansen hebben gecreëerd. En dan, uh, ja, als je dan 3 tegen krijgt, dan, uh, dan verlies je eigenlijk uh, te veel. dus zegt echt twee bijzondere dingen. Boerza Sport heeft geen bijzondere ploeg. Met andere woorden, kansen te over om in ieder geval met 2-0 te winnen? Ja, dat nou, ja, denk ik wel. De trainer heeft het net ook duidelijk gezegd. En, uh, want ik zeg, ik vond het echt niet. Uh, we kregen gewoon eigenlijk best wel ruimte op het middenveld om, om, om op te bouwen. En uh, op zich deden we dat eerst altijd nog wel redelijk goed. Alleen uiteindelijk kwam er te weinig uit. En uh, ja, een thuiswedstrijd moet je dat veel beter doen. Hoge tempo spelen met een, een perfect veld bij ons en uh, publiek dat achter ons staat. Ja, dan moeten we een kapot spelen. En, dan, absoluut mogelijk, want uh, ja, wat ik zeg, ik vond ze... Uh, ja, door de fouten van ons tijdens levensgevaarlijk en omschakeling. Maar uh, ja, ik vond ze niet uh, dramatisch bijzonder dat ze ons helemaal kapot hebben gespeeld. Dus, ja, dan dat andere. Uh, het is ook je rugnummer, 14. Je zei iets over de 14e man. Nou, of FC Twente, voor, voor Nederlandse begrippen, fantastisch publiek. Maar dit is een andere categorie? Ja, dit is... Uh, ja, het ja, is ongelooflijk. Uh, vooral de jongens... Uh, Jongens op de bank zeiden, uh, ja, nog nooit zoiets gezien. Alleen, uh, ik, ik vond niet dat we daar onder de indruk waren. Maar ja, je weet dat zij, uh, zij daar wel vleugels krijgen. En als je ze dan ook nog helpt, dan, uh, ja, dan, dan, dan natuurlijk helemaal. Want ik zeg, uh, wij kunnen er thuis natuurlijk ook wat van. En uh, de mensen in Enschede. Ja, daar moeten we voor gaan. Willem Jansen, bedankt aan de collega's van RTV Oost. Twente verliest dus met 3-1 van Boerza Spoor. Herenveen gaat met 2-0 onderuit tegen Molde. En AZ verliest met 1-0 van Anji. Feyenoord knappe prestatie na 0-2 achterstand tegen Sparta-Praag. Werd het toch nog 2-2. En Zeta tegen PSV werd vanavond 0-5. Ik meld u dat er in de eerste wedstrijd van de Spaanse Supercup. tussen Barcelona en Real Madrid, en een half uur speel nog altijd 0-0 staat. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Zometeen met het oog op morgen. En dat wordt gepresenteerd door.